Volgens het COC zijn de incidenten in AZC's... waar homo's, lesbiennes en transgenders mee te maken krijgen... veel ernstiger dan tot nu toe wordt gezegd in de media. De homo-belangenorganisatie zei tegen Omroep Gelderland... dat het zich grote zorgen maakt dat er doden gaan vallen. Minister Bussemaker wil dat er op AZC's voorlichting wordt gegeven... over rechten voor homo's. Volgens het COC is dat niet genoeg. De organisatie wil dat er snel zogenoemde safehouses komen... voor de slachtoffers.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 De man die het World Trade Center in New York bouwde, is overleden. John Tishman werd 90 jaar. In 1973 openden de twee torens met 110 verdiepingen de deuren. Ze vormden op dat moment het hoogste bouwwerk ter wereld. In 2001 werden de torens verwoest door een aanslag. Intussen staat er weer een nieuw gebouw op de plek waar ooit de Twin Towers stonden. One World Trade Center. En zo vader zo zoon, Tishmans zoon Daniel, leidde de bouw van het nieuwe complex. Het weer op de meeste plekken droog, maar het waait flink. Komende nacht en morgenochtend waait het aan zee stormachtig. En in het hele land is kans op zware windstoten. Ook regent het morgen af en toe bij een graad of acht. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Pixel Radio Show 1146 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Berdo Veugen. We gaan luisteren twee uur lang naar een nieuwheid muziek. Weer een gevarieerd gezelschap met twee nieuwe werkjes. We beginnen in dit eerste uur met het werkje van Hendrik. Hendrik is een meneer uit Denemarken en hij doet hetzelfde Haiku Project. En zijn nieuwe cd heet uh, Glimpses. Nou,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 Bye.